12 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Goedemiddag, dit is de Nieuwsbv. SNS Reaal werden bijna een jaar geleden door de staat ingelijfd, weg dus. En de problemen met de bank waren zo hoog opgelopen dat het wel moest gebeuren. Maar uit het grote evaluatieonderzoek blijkt ook... dat het ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank verwijten zijn te maken. En we weten het allemaal, ambulancepersoneel wordt te vaak gehinderd... en zelfs bedreigd, maar door wie? In de documentaire Blinde Drift stelt Geert-Jan Lasje een dader centraal. Het nms journaal met Doron Megens. Felix zei het al, er zijn fouten gemaakt voorafgaand aan de nationalisatie van SNS Reaal. Het staat in een rapport over de rol van de Nederlandse Bank en het ministerie van Financiën bij de nationalisatie van de bankverzekeraar vorig jaar februari. De Nederlandse Bank had SNS geen goedkeuring mogen geven om een vastgoedportefeuille van ABN AMRO over te nemen. Verslaggever Gertjan Dennekamp.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 De Partij voor de Dieren geeft het minste uit aan de campagne. Net als de vorige gemeenteraadsverkiezingen is 34.000 euro beschikbaar voor de campagne. Dat is nog geen 4% van het VVD-bedrag. In België zijn bij een ontploffing in een metaalrecyclingbedrijf... twee doden gevallen, dat meldde Belgische media. De ontploffing was bij het bedrijf Umicor in Olen... 35 kilometer ten oosten van Antwerpen. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Vorig jaar zijn er ruim 12.000 faillissementen uitgesproken... zo meldt het CBS, dat is 10% meer dan een jaar eerder. CBS zegt wel dat het aantal faillissementen... in de tweede helft van het jaar kleiner was dan in de eerste helft. Met eenmanszaken leek het wat beter te gaan dan met grotere bedrijven. Bij grotere bedrijven werden vooral faillissementen uitgesproken... in de handel en in de bouwsector. De 88-jarige CDA-corrivee Hanny van Leeuwen... keert mogelijk terug in de politiek... Ze staat als lijstduwer op de CDA-lijst in de Rotterdamse deelgemeente Prins Alexander. Maar aanvaardt haar zetel als ze genoeg stemmen krijgt, zegt ze in trouw. Van Leeuwen verliet de politiek na tientallen jaren in 2007. Ze zat toen voor het CDA in de Eerste Kamer. In België zijn ecstasypillen in omloop die zo sterk zijn dat je eraan dood kunt gaan. Het gehalte van het actieve bestanddeel MDMA is ongewoon hoog. Daarvoor waarschuwt de Belgische overheid.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 Het weer nog in een strook van Noord-Brabant naar de Wadden valt regen en motregen. In het oosten en zuidwesten is het zo goed als droog. Het is ongeveer 5 graden. Morgen zo goed als droog. In het weekend is er in het noorden en oosten kans op sneeuw.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 Goedemiddag, met Annabel. Jodelijk. Oh, volgens mij heb ik een echo op de lijn. Uh, ja, de bergen. Wintersport. Bellen, whatsappen, internetten, sms'en. Allemaal op de latte. Atte. Atte. atte jij staat lekker te apperen. zeker. zeker? Uh, nou, heel, heel af en toe hoor. Maar even tussen de snaps door. Ja. Dat alles in één op reis van Vodafone. Mm -hmm. Valt Oostenrijk daar ook onder? Ja, klopt. Oostenrijk ook.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 Goedemiddag, het is die day in de financiële wereld. Want uh, Om 11 uur kwam het evaluatieonderzoek uit... en daaruit blijkt dat het ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank... niet tijdig en toereikend hebben gereageerd... toen een jaar geleden het allemaal fout ging bij SNS Reaal. We praten erover met Peter Paul de Vries. Hij is investeerder, maar ook nog altijd het boebeeld voor mij althans, van de aandeelhouders. U hebt destijds, uh, meneer de Vries, voordat het fout ging... bij SNS hard aan de bel getrokken. Bent u blij dat er nu eindelijk een grondig onderzoek is uitgekomen? Nou, ik ben altijd bang als er dit soort onderzoeken uitkomen... maar er staat toch echt heel veel in wat er gebeurd is. En het is eigenlijk toch een chaos als je leest... hoe onze toezichthouders en hoe ons ministerie van Financiën... heeft opgetreden. Filmmaker Geert-Jan Lascha ook hier aan tafel. Uh, volgt u dat een beetje, dit soort financiële zaken? Ja, ik vind het wel heel erg interessant, maar ja? als journalist is toch ook heel erg complex, vind ik. Daardoor, daarvoor is Peter Paul de Vries hier. En dus dan wordt meteen zo meteen alles duidelijk als het goed is. En we praten zo met jou over de film Blinde Drift. Um, aan Anne is de hoofdpersoon daarin En die is in documentaire, de documentaire gaat over geweld tegen ambulancepersoneel. En het mooie is: Anne is geen slachtoffer, maar de dader. Zometeen veel meer. De nieuws PV. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Ben heeft de eerste halve finale in Melbourne bij de Australian Open... tussen Berdig en Wawrinka. Jouw ja, Wolfs, hoe gaat het? Derde set is gespeeld en is gewonnen door Wawrinka in een tiebreak. Twee dubbele fouten van Berdig deden de Tjecht de das om. Nou, een goede eerste set die Wawrinka dus won, speelde Berdig een goede tweede. En die derde set is dus gewonnen door de Zwitser. We zijn nu in de vierde set beland in de eerste game. Straks meer. Een uur geleden ongeveer werd het rapport van de evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal gepresenteerd. SNS Reaal werd bijna een jaar geleden door de overheid ingelijfd, omdat de verliezen te groot werden. En de commissie had als taak de rol van het ministerie en van de Nederlandse Bank te onderzoeken. En zoals Peter Paul de Vries al zei, die krijgen er allebei fors van langs. Eerst even de rol van de Nederlandse Bank, meneer de Vries. Uit het rapport blijkt dat de Nederlandse Bank geen goedkeuring had mogen geven aan SNS om die vastgoedportefeuille van ABN AMRO destijds over te nemen. Want het risico was te groot, er zijn allerlei dingen aangehaald waarom dat risico te groot was. Kon de Nederlandse bank dat toen al weten dan? Ja, ze hebben wel een toets gedaan, maar voordat de toets uh, was gedaan... had de directeur van de Nederlandse bank, de directeur Toezicht... eigenlijk al zijn, uh, zijn duim omhoog gegeven, een akkoord gegeven. Dus konden daar niet meer op, te, uh, op terugkomen. Dus ik denk dat ze toen een fout hebben gemaakt. Maar ook in de loop der jaren hebben ze gezien dat dat risico enorm was toegenomen. Maar heeft de DNB niks gedaan. Waar ik, waar ik zelf erg van schrik is dat ik, ik ben al burger, misschien ook nog belegger... Uh, maar, Zeker beleggen, uh, denk ik. Dat we, uh, uh, dat we toch allemaal voor de gek zijn gehouden. Want uit de stresstest bleek dat er als alles mis zou gaan... zou er 159 miljoen tekort zijn. Bij en SNS? De, bij SNS. En volgens de Nederlandse bank was er op dat moment... een tekort van tenminste een miljard. Dus uh, dat, is niet aan ons, uh, dat is niet aan ons verteld. En bovendien, de, de Nederlandse bank heeft er dan niks mee gedaan. Maar misschien moet de Nederlandse bank dat niet vertellen... maar wel, wel maatregelen nemen. Want op het moment dat de Nederlandse bank zegt... dat er een tekort is van 1 miljard te lopen... natuurlijk alle spaarders weg en rekeninghouders. Um, uh, dat zou zo kunnen zijn. Ik heb toch nog steeds liever dat ze de waarheid zijn. Dus liegen mag sowieso niet. Je moet niet zeggen dat het 159 miljoen tekort is... als het een miljard is. Maar dan moet je inderdaad heel snel maatregelen nemen. Dat is eigenlijk al zo eind 2011. Alleen, er de, de, de gebeurt maar niks en er gebeurt maar niks. Wat ook vreselijk is om te lezen. Ik moet zeggen dat ik dit wel uh, een fantastisch boek vind... na de prooi over ABN AMRO is dit leuk over SNS. Want het is wel een boekwerk geworden. Het uh, is een boekwerk zien. geworden, 412 pagina's. Er um, staat ook heel duidelijk in dat dus het ministerie van Financiën... en de Nederlandse Bank waren met elkaar gezellig aan het bakkeleien, Vooral ook over welke adviseurs er moesten worden ingeschakeld. Dan kijk je dus de notulen terug. En dan gaat meer dan de helft van de notulen over welke adviseurs. En niet over de problemen van SNS. En in welk jaar was en, dat dan ongeveer? Uh, nou, de, uh, dat zijn de, uh, de, afgelopen, de afgelopen drie jaar. Of de twee, drie jaar voor, voorafgaand. Maar dan heeft de... de Nederlandse Bank al eerder gezegd... ja, achteraf gezien hadden we nooit toestemming mogen verlenen voor die overname. Dus uh, deze conclusie van de commissie moet voor de DNB geen verrassing zijn, toch? Uh, nee, maar het gaat natuurlijk niet over het begin. Het gaat vooral ook over het eind. Want als het dan... Als je dan ziet dat een financiële instelling uh, uh, in zwaar weer is. dan moet je zorgen dat er zo snel mogelijk actie wordt ondernomen. en niet dat je draalt. En dat wordt eigenlijk door, uh, door de commissie. verweten aan zowel de Nederlandse Bank. als het ministerie van Financiën. Dat ze veel te lang het op het beloop hebben gelaten. en veel te lang hebben gedacht. het bestuur van SNS. die lost het wel op. En dat konden ze niet. Ja, maar het bestuur krijgt er ook nog wel een beetje van langs. Hè? Er is kritiek. Ja, natuurlijk. Want die, ja, kijk, uiteindelijk hebben die daar verantwoordelijkheid over. Maar kijk, dat het bestuur het niet goed gedaan heeft. dat is. Dat is, uh, is, is zonder uh, klaar Maar we hebben in Nederland dus ook een ministerie van Financiën, een Nederlandse bank... om te zorgen dat iemand dan niet kan ontsporen. Maar u zegt wel dat het bestuur het niet goed gedaan heeft... dat is Klaar, maar dat was destijds helemaal niet zonderklaar. Sterker nog, Sjoerd van Keulen, de bestuursvoorzitter van SNS Reaal... die werd in januari 2008 nog uitgeroepen... tot topman van het jaar 2007. Dat is een levensgevaarlijke prijs, moet ik zeggen. Als je die krijgt, dan is het faillissement Maar <laughs> Ik nabij. denk dat u, uh, dat u het ermee eens was destijds. Nee, dat, ik, de, de, nee, nee de hele financiële Felix. wereld was het daarmee eens. Ik heb nooit voor iemand geklapt, dus ook niet voor Sjoerd van, van Keulen... Maar dat is een heel ander onderwerp. Um, die, nou ja, het heeft wel te maken met de positie van het bestuur. Van uh, S &S, kijk, S &S, uh, het ja, punt is, de, uh, beleggers waren er enthousiast over... maar beleggers is natuurlijk nooit verteld over de risico's... die er aan uh, uh, Property Finance, uh, het onder, onderdeel bouwfonds van ABN AMRO... wat door SNS werd overgenomen, die daar uh, aan kleefde. En wat denk je als je een bestuur hebt? Je denkt, nou, die mensen hebben wel goed onderzoek gedaan... die hebben goed gekeken naar de risico's. Dus je vertrouwt in dat opzicht waarschijnlijk ook als belegger op, op, uh, op dat bestuur. Sterker nog, ze zijn een huh? prijs waard. Maar in 2008 heeft de overheid SNS een bedrag van zo'n 1,2 miljard uh, gegeven aan staatssteun. Dat had niet gehoeven. Als de DNB natuurlijk beter zijn werk had gedaan in een eerder stadium. Dat is waar. Uh, uh, maar eigenlijk, laat ik zeggen, de, de, de, de totale reddingssom 3,7 was ook niet nodig geweest als ze eerder hun werk hadden gedaan. Ja. Dus de oorsprong van dit probleem ligt natuurlijk bij de overname van het bouwfonds. Maar als er dan iets misgaat, ik, ik denk altijd dat er kan iets misgaan. Maar dan moet je er dicht op zitten om, om in te grijpen. En dat heeft de Nederlandse Bank niet gedaan. Maar... En het ministerie van Financiën ook niet. En er staat ook over de, de vorm waarop in de toekomst... de toezicht moet worden gehouden. We, hebben dan, we zetten dan overheidscommissarissen neer. En dit rapport zegt heel duidelijk... Overheidscommissarissen werkt niet. Je moet een trust ertussen zitten, zetten. die echt het belang van de staat goed maakt. Een, een, een, een, een, een, een vehikel wat echt goed toezicht kan houden. Want die commissarissen die daar commissaris zitten, die zitten tussen de andere commissarissen. Die vindt het heel moeilijk om daar tegen op te staan. Die moeten dan volgens de Nederlandse wet het belang van de vennootschap in, in de gaten houden. En dat werkt als uh, format niet. Geen overheidcommissaris. Even nog over die overname van het bouwfonds. Heeft DNB zitten slapen? Uh, hebben ze bewust, uh, Property Finance, dat uiteindelijk wordt ja. overgenomen, maar hebben ze bewust een oogje toegeknepen? Ik kan het niet zo goed begrijpen als burger dat, dat hen helemaal kijk, niks is opgevallen. Uh, uh, uh, uh, het is wel, ik, ik wil niet te veel vergoeien. het is wel de tijd dat je nog niet dacht... dat de, uh, de prijzen van onroerend goed met 20-30% in elkaar konden zakken of meer. Ja, de bomen groeien. Voor de Nederlandse Bank was het natuurlijk het verplaatsen van een probleem. Want het probleem zat al bij ABN AMRO. ABN AMRO had een dochter met veel risico's. Dat was en die, die dochter, hè? En die ging van de een naar de ander. En ik denk dat er bij de toezichthouder... we weten dat de ABN AMRO hele goede contacten had bij de toezichthouder. Dat er ook wel misschien is er ook wel een beetje druk is van... Uh, ge geef naar akkoord voor die, voor die overname. SNS wilde gaan groeien. ABN AMRO wilde er zeker achteraf er vanaf. begrijpelijk vanaf. En de toezichthouder had al ja gezegd... voordat ze hadden gekeken hoe het precies ging lopen. En die staatssteun in 2008. Hè. De noodzaak daarvan werd niet ingezien door het bestuur van de bank. Van Keulen zei daarover... de overheid moet die banken niet euh, zoveel beperken in vrijheid... want het is slecht voor de klanten en ook slecht voor de aandeelhouders. Waarom was die staatssteun dan toen zo noodzakelijk in 2008? Nou, kijk, uh, uh, uh, dat, is, dat geldt natuurlijk voor de hele financiële sector... We hebben toen bijna alles gesteund behalve de Rabobank. En dat is wel grappig in historisch perspectief. Dat ja. is nou juist de bank die nu <laughs> onder vuur ligt. Eh, maar eh, we hebben bijna alles gesteund. Omdat elke keer als er een instelling omviel... dan gingen ze eh, en gesteund moest worden, dan gingen ze weer kijken naar de volgende. Het waren gewoon steentjes En toen is er ja. toch wel een soort druk geweest van... allemaal krijgen jullie eh, dijkversterking. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, en dan hebben we geen gezuur meer over de financiële solidariteit van bank Even nog dan de, de rol van het ministerie. Uit het rapport blijkt dat tegelijkertijd met het geven van de staatssteun... het ministerie eigenlijk ervoor had moeten zorgen... Uh, dat er bij SNS schoonschip werd gemaakt. Dus weg met die, met die onrendabele onderdelen. Dat heeft het ministerie toen niet gedaan. Valt Financiën en toenmalig minister Bos dat inderdaad aan te rekenen? Uh, de commissie zegt van wel. Ik denk ook van wel. Uh, ze hebben er veel te lang over gedaan. En bovendien, als je dan... Als je dan geld verstrekt, kan je daar reizen aan verbinden. Dat is, dat, dat is het gunstige. Ja, wat, wat doe je? Je zet daar overheidscommissarissen neer... en je, je zoekt naar een oplossing. Je vraagt het bestuur om, dingen te om onderdelen te verkopen. Maar ze hadden daar veel dichter op moeten zitten... en zelf de regie moeten nemen. Dat staat heel duidelijk uh, uh, in het rapport. Ik denk een van de belangrijke conclusies... Financiën uh, heeft de regie niet genomen waar ze die wel had moeten Maar nemen. Je, je begon dit uur met te zeggen van nou ik ben ik weet niet meer exacte woorden maar je was een beetje flabbergasted en dan, dan dat ben je nog steeds van de kijk dat vind ik vind vindt toch niet de... helemaal stroken met had de regie moeten nemen. Ja maar, dat... kijk uh, ze hebben het allemaal niet gedaan dus de Nederlandse bank had het moeten doen, financiën hadden moeten doen wat, wat ik als, als burger vind ik lees dit en ik denk wij, zijn, wij worden met z'n allen voorgelogen de, luister, er is in de, in de aandelen in de obligaties van SNS elke dag gehandeld van negen tot half vijf elke dag gehandeld op volstrekte fake informatie, belachelijke, onzinnige informatie... dat je winst maakte, dat je een heel sterk vermogen had... terwijl je hier gewoon in staat, dit is niet waar, het was eigenlijk lek... en er zat een miljard tekort in. Je aan dus ik voel me uit. voorgelogen als, als burger. Je hebt nu een, een documentaire gemaakt over uh, iemand die... Uh ja, dat is opgetreden tegen ambulancepersoneel. Mm -hmm. En daar gaan we het zo ook over hebben. Maar dit is toch een fantastisch onderwerp voor het documentaire. Ja, nee, ik zit te luisteren. Ik vind het, het is enerzijds hele complexe informatie. Maar wat ik er ook weer uithaal... het voelt een beetje als, als er een, een humanitaire ramp of een genocide gebeurt. En dan gaat de VN veel later ingrijpen. En dan denk ik altijd weer van, ja, nu pas. En dat voelt ook een beetje met die onderzoeken. En, en ik denk, waar zijn die onderzoeken dan voor nodig? Is er dan om ervan te leren? Of wil je iemand verantwoordelijkheid? Houden, maar ik zou natuurlijk dolgraag eens echt in die wereld kijken. Ja. Ook al met die ideeën gespeeld daarvoor, of niet? Ja, ik heb um, even drie jaar geleden zat ik heel dichtbij um, het, het portretteren van een CEO van een hele grote multinational. Um, we waren heel ver. Het uh, hele concern zeg maar, was bijna, af, was akkoord. Maar alleen, Toen kreeg hij die ging hij failliet. Ja. En de topman zelf um, die moest er nog even over nadenken. en Opeens schoot hem een, een akefietje te binnen met een actualiteitenrubriek. En hij zei opeens, uh, ja ik doe het niet. En wie was dat? Ga ik niet zeggen. Waarom niet? Nou, Omdat ik, um, omdat ik nog steeds goede hoop heb dat ik binnen dan het concern met de nieuwe topman uh, een kans krijg. Uh, bij was het, of niet? Gaan we niet zeggen. Want thuis, jouw topman is weg. Dus ja. dat, uh... <laughs> maar dat lijkt mij heel erg interessant. Kijk, wij kijken er natuurlijk... De gewone burger kijkt... Ja, dat is, het is toch een beetje abracadabra. Het is ook een, ja, hangt een beetje mist uh, tussen, zeg maar. Maar het lijkt mij buitengewoon interessant... om op een beslissend moment te filmen. En nog één vraag dan. Want die, die stelt Laske eigenlijk. Waarom dit onderzoek? Nou... Uh, uh, uh, dat ja. heeft iets aan maat. Is nee, dus dat de ik, moeilijkste ik, vraag ik, dus, blijkt dat te zijn? Er zijn, er, er, er zijn wel honderd antwoorden op mogelijk. Kijk, eigenlijk zouden we graag willen dat de Nederlandse bank en Financiën het voortaan beter doen. Dat is één. Het tweede is, er is veel geld ingestopt van de Nederlandse burger meer dan 200 euro per burger, dan willen we wel weten... waarom dat nodig is geweest en of het niet wat minder had gekund. Dus de bedoeling is eigenlijk om hiervan te leren... en ervoor te zorgen dat Nederlandse bank voortaan wel zijn werk doet. Maar heeft het ook effect? Ik, uh, ik, ik denk het wel. Ik, ik had niet verwacht dat het er zo gedetailleerd in zou staan. Ik denk dat elke minister van Financiën en, en DNB-directeur wel oplet om dit niet nog een keer te laten voorkomen. Want ik lees een heel een kort persberichtje... en Jeroen Dijsselbloem haalt er precies dat enetje zinnetje uit... waarin staat van nou toch goed dat DNB en het ministerie van Financiën... het met elkaar konden vinden. Dus hij... Um, ja, dat is ja, dus in, in een, een, een keer na, na jarenlang uh, geruzie te hebben... over de adviseurs en uh, over de procedures. Ja... Keer, maar goed, het is leuk voor Dijsselbloem dat er iets positiefs voor hem in zit. Ja. Peter Paul de Vries en Geert Lasker, Lasker blijven een vredesnaam zitten. Want zij willen straks nog uitgebreid praten over van alles en nog wat. De het College Bescherming Persoonsgegevens maakt zich zorgen over de opmars van wifi-trackers. Met wifi-tracking maken winkeliers verbinding met de smartphone van een klant, via wifi of bluetooth. En zo kunnen de winkeliers bijvoorbeeld zien hoe lang iemand in de winkel blijft en bij welke schappen hij zoekt. Onder andere gebeurt dat bij de winkelketens Dixons, Mycom en iCenter. Aan de telefoon Steven Bakker, CEO en oprichter van de Basgroep. Dat is het moederbedrijf van die winkels. Goedemiddag. Goedemiddag. Klanten in nieuwe winkels die wisten dus niet dat ze via wifi gevolgd werden. Waarom heeft u ze dat niet verteld? We zijn dat op dit moment aan het implementeren. Oh ja. Ja. <laughs> maar, ja. Ja, u bedoelt naar aanleiding van deze berichten? Nee, nee, wij zijn het systeem op dit moment aan het implementeren. Oké, okay, maar had er niet inclusief gewoon een, een, een sticker inclusief de meldingen, op... Inclusief de meldingen dat er gevolgd worden. Oké. Okay. Net zoals de meldingen dat we freewifi uh, free in alle winkels hebben. Ja, maar had er niet gewoon een sticker op de voorraad van de winkel moeten zitten met. Uh, u wordt getracked? Nee, want het is natuurlijk ook zo dat mensen niet individueel getracked worden. En wij zetten deze moderne technologie in als moderne retailer. om eigenlijk uh, crowd management te doen. Wat wij constateren is dat ja. we op zaterdagmiddag de mensen wat langer moesten wachten. Maar dat maakt op uh, zich toch niet uit dat het niet bij een individueel. Uh, het gebeurt wel bij mij en bij Felix en bij Peter Paal de Vries. Ja, maar als je een website bezoekt, dan wordt je IP-nummer ook zichtbaar. Ja. Maar u gaat vanaf nu dus wel. gaat het wel kenbaar maken? Absoluut. En hoe gaat u dat doen dan? Door onder andere sticker op de raam en door de media-aandacht <laughs> die wij nu uh, mogen krijgen. Ja, dus u wordt er een beetje door gedwongen, begrijp ik. Sorry? U wordt er een beetje door gedwongen. Nee, helemaal niet. Nee, okay, nee, dan is het toeval dat u vanaf nu de stickers uh, gaat gebruiken. Um, het college Bescherming Persoonsgegevens uh, hoorden we vanochtend al op, op Radio 1. Die maakt zich zorgen over de opmars van die wifi-trackers. Het gebeurt er steeds meer plaatsen. Wat, wat vindt u daarvan? Ah, ik vind het goed dat dit in de maatschappelijke discussie terechtkomt. Dus ik denk ook dat het van belang is dat we als maatschappij uh, en alle organen die daar een rol in spelen, hier een standpunt op innemen. Ja. En dat we met elkaar zorgen dat inderdaad dit op een integere manier gebeurt, zoals wij dat uh, nu zelfstandig toepassen. En hoe kan je dit op een integere manier doen? Nou, door niet die gegevens te koppelen met andere databases, door ze in gescheiden netwerken te houden. Ja, want dat, dat is nu dan, dat is een dan, beetje de vraag: he? wat er gebeurt met die gegevens? Ja, als je ze gaat gebruiken voor profielmatching, dan zou je kunnen zeggen: van, dan lijkt het op de cookie netgeving Maar op het moment dat je het alleen gebruikt voor koudmanagement, uh, dus bezoekers uh, te kunnen registreren en weten wanneer het waar druk is. En dan is het volledig anoniem. En dat, dat laatste dat gaat u nu mee doen. Dus het is niet zo dat als ik bij u in de winkel kom dat er van mij een profiel wordt aangemaakt. En dat de volgende keer dat ik bij u in de winkel kom, dat ik een, een aanbieding krijg nee. die op mij is toegespitst. Dat gaat niet nee, hebben... gebeuren. Nee, wij hebben er echt op een integende manier voor gekozen om dat een heel gescheiden netwerk te doen. En dat er geen enkele vorm van connectie is tussen klantgegevens en, en dit soort telgegevens. want zijn het zijn het echt alleen maar telgegevens. Goed, genoteerd. We houden u eraan. Steven Bakker, ja, CEO en oprichter van de Basgroep. Dank u wel. Dank u wel. Wat de rest van de wereld zo al bezighoudt, vertelt redacteur Willem Frank de Noot in 100 seconden. In India zou een jonge vrouw slachtoffer zijn geworden van groepsverkrachting. Dat meldt de lokale tv-zender IBN Live. Uh, this one's a shocker coming out of West Bengal. A 20-year-old tribal woman was allegedly gang-raped. The woman was subjected to torture allegedly because she fell in love with a man from outside her community. When she failed to pay the the prescribed fine, she was reportedly gang-raped on the orders of the panchayat. Ja, de groepsverkrachting was een straf omdat de vrouw een verboden relatie zou hebben met een man uit een ander dorp. Een panchayat, dat is een raad van dorpsoudsten die gaf opdracht tot de verkrachting. Hongbalclub New York Yankees heeft een historisch bedrag neergeteld... voor de Japanse pitcher Masahiro Tanaka. Hij krijgt ruim 114 miljoen euro om zeven jaar bij de club te spelen. En dat is het hoogste bedrag ooit voor een buitenlandse prof... die nooit eerder in de Amerikaanse honkbalcompetitie heeft gespeeld. Tanaka maakte zijn transfer zelf bekend. Het is the fifth hoogste contract ever in de history van de sport voor een pitcher. 155 miljoen wow. dollars. Dat is waarom je een paar extra bucks to om de Yankees te zien spelen. Even een vergelijking: Tanaka verdient nu meer per week dan voetballer Gareth Bale, die onlangs nog naar Real Madrid verkaste voor een transferbedrag van 100 miljoen euro. In Maleisië is ophef ontstaan over de internationale New York Times. Het bedrijf dat die krant lokaal drukt heeft foto's van varkens gecensureerd... door zwarte balkjes over hun koppen te plakken. Knullig, want je ziet nog duidelijk dat het varkens zijn. Deze BBC-correspondent in Maleisië peilde de reacties. Who decided to do this. Deze censuur wordt belachelijk gemaakt, maar het is nog niet helemaal duidelijk... Wat precies achtersteekt. In elk geval tekent het de religieuze spanning in het grotendeels islamitische Maleisië. Straks in BV Buitenland gaan we naar Kenia. Ik beloofde het gisteren al. Daar willen ze namelijk een einde maken aan het seks voor vis fenomeen. En als we ze niet te pakken krijgen, beloof je het morgen weer, toch? Of niet? Uh, uiteraard. De Talking Heads, wat een groep was dat, zeggen in de jaren tachtig met David Byrne. Well, we know die nog een fantastische film hebben gemaakt door Stop Making Sense. een van de mooiste concertregistraties ever. We are on the road to nowhere. Schrijfster en columnist Nienke de Jong is er. Onze telefoons worden in de gaten gehouden. We hadden het er net al over, Nienke, door winkeliers. En daar zijn veel mensen boos over. En um, jij vindt het maar op. Al die ophef maar een beetje hypocriet, hè? Ja, want dan denk ik, nou ja, dat is dus zo dat uh, bepaalde winkelketens ons vis signaal gebruiken om te kijken van hoe lang zijn wij in die winkel en uh, kunnen ze dan allemaal dingetjes uithalen. Dus er worden weer gegevens van ons opgeslagen en gebruikt zonder dat we het weten. Maar ja, ik denk, ja, natuurlijk. Want dat is toch al heel erg lang zo. Bedoel, zonder dat we het weten, dan gaat het natuurlijk... Ja, precies. Maar online is het natuurlijk al de normaalste zaak van de wereld. Ik moest laatst een paar snowboots hebben, want ik ga op vakantie. En ik had er uh, een paar bekeken op internet. En nu kan ik op Facebook bijna niet meer zien wat mijn vrienden allemaal doen... omdat ik alleen maar plat gegooid word met reclames over snowboots. Ik bedoel, dat wordt dus opgeslagen. Mijn wifi-signaal wordt gebruikt in de diksond En de NSA tapt de gesprekken tussen mijn moeder en mij uh, af. Tuurlijk. Ja. Maar dan vind ik dus... We zijn nu op een punt brand dat het of... We moeten uh, ons erbij neerleggen dat dat nu eenmaal zo is... en dat onze privacy weg is. Of we moeten nou dat spandoek gaan breien en op het Malieveld gaan staan. Want dit slaat echt helemaal nergens maar op. Maar vind je het dan goed dat je, dat je zomaar in de gaten wordt gehouden... als je in de diksels bent? Nee, ik vind het niet goed. Maar zoals mijn moeder altijd zegt, als wij met elkaar bellen... Uh, wat de NSA dus ook altijd hoort... als je een probleem hebt, uh, doe er wat aan of laat het los. Dus het wordt nu tijd, of we er wat aan doen, of we doen er wat aan... Of we laten het los. Dus of we breien een spandoek en gaan op het Malieveld uh, staan. Of al, ik heb ook nog het idee dat we misschien ook nog andere ludiekere oplossingen kunnen verzinnen. Bijvoorbeeld, wat ik had bedacht: ga ik in de Dixons staan? Ga ik in de Dixons bellen met mijn moeder over wat ik wil gaan kopen? Dat scheelt hen dan weer een wifi-signaaltje. En het is natuurlijk super irritant voor alle mensen die daar ook aan het winkelen zijn. Of ik vertel het gewoon zelf aan de man van de Dixons. Dat ik gewoon zo'n bleek verkopertje... in zo'n slecht zittende blouse aan zijn mouw trek. En allemaal dingen over mezelf ga vertellen. die hij eigenlijk helemaal niet wil weten. Maar ja, die moet hij dan wel weten. Ik kan dan gewoon gaan vertellen van, hoi Bram, ik ben Nienke. Ik hou helemaal niet van bloemkool en ook niet van Yubi 40 En mijn lievelingsdier is het stokpaardje. En uh, als mijn, uh, mijn moeder die zit bij een koor uh, in Friesland... en wil je haar even aan de telefoon, want ik heb haar net aan de telefoon... dan kan zij ook allemaal dingen aan je vertellen. Dan maken we ze gewoon helemaal gek dat ze het helemaal niet meer van ons willen weten. Iter Hardout, wie hard, had ik net aan de telefoon, Steven Bakker. Precies. Met zijn implementatie. Ik maak hem helemaal gek. Nienke de Jong, dank je wel. PV. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Investeerder en kenner van de financiële wereld, Peter Paul de Vries zit hier nog. Hij lichtte net het onderzoek toe dat vandaag uitkwam over het overheidsingrijpen bij SNS Reaal vorig jaar. En zo meteen praten we met Geert-Jan Hij is maker van de documentaire Blinde Drift. En die film gaat over de bedreigingen aan het adres van ambulanceverplegers. En nu is het niet over de slachtoffers dus, maar over de daders. Dit is Radio 1. Nu het nationaal met Dorald Megens. 300 huizenbezitters in het Groningse aardbevingsgebied dagen de NAM voor de rechter. Ze willen dat de gasproducent aansprakelijkheid erkent voor de waardevermindering van hun huizen. Zijn ze schadevergoeding? De huizen en bedrijfspanden in het gebied zijn sterk in waarde gedaald. Eigenaren willen dat die waardevermindering onmiddellijk wordt uitgekeerd en niet pas als het pand wordt verkocht, zoals minister Kamp wil. In Leusden is een man uit Rwanda aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de genocide in dat land in 1994. De Rwandees van 54 zou nauw betrokken zijn geweest bij moordpartijen op toetsies. Waarschijnlijk wordt hij uitgeleverd aan Rwanda. Vorig jaar zijn er volgens berekeningen van het CBS ruim 12.000 faillissementen uitgesproken. Dat is 10% meer dan in 2012. Het CBS zegt wel dat het aantal faillissementen in de tweede helft van het jaar kleiner was dan in de eerste helft. En in België zijn bij een ontploffing in een metaalrecyclingbedrijf... twee doden gevallen. De ontploffing was bij het bedrijf Umicor in Olen. ligt enkele tientallen kilometers ten oosten van Antwerpen. Over de oorzaak van die explosie is nog niets bekend. Dat zijn de hoofdpunten. De van de Velden waren op welke weg moeten we oppassen? Bij Rotterdam op de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Daar staat tussen de knopen de Terbrechtseplein en Kleinpolderplein... drie kilometer na een ongeluk. Daar is één rijstrook dicht. En een kapotte vrachtwagen op de A67, Eindhoven richting Venlo. Tussen Gelderop en Afritzomer is dat vier kilometer en daar is de rechte reis ook dicht. Roloff van de redactie is er weer met een update van de nieuwsbv.nl. En het is nieuws over Vibi Souyadis de pianisten. Als Wiebi Soja die vroeger op zaterdagavond een dolle bui had dan las hij in bed de Donald Duck en als zijn moeder zei dat het tijd was om te slapen dan las hij onder de dekens met een zaklamp misschien, misschien stiekem nog wel een Donald Duck veel wilder werd het niet, maar tegenwoordig ziet het weekend er voor Wiebi heel anders uit hij heeft namelijk het Amsterdamse clubcircuit ontdekt, op zijn 43ste dat vertelt hij aan de Telegraaf vandaag hij twittert tegenwoordig ook van die foto's waarop hij een flesje drank aan zijn mond zet en, en dat vind ik het mooiste aan het hele bericht hij is al helemaal ingeburgerd in het nachtleven, ik citeer Wiebe even. In een club doet iedereen gek en ga ik helemaal los. Ik heb daar zelfs al de geuzennamen Visa Boy en Wiebee G gekregen. Die G staat voor Gangsta. Een onderdeel van de rapmuziek direct uit de ghetto's... van de grote Amerikaanse steden. Duidt hij het zelf even. Nou, dat gun je zo jongen natuurlijk wel. Een bijnaam van de jongens. Maar misschien hebben we met z'n allen altijd al een verkeerd beeld... van Wiebee gehad. Want Wiebee, vertel eens. Wat is nou het allerstoerste dat je ooit gedaan hebt? Ik heb als een, een, een, een, een scheetkisser onder iemands stoel gelegd. Uh, ja, ik zal niet zeggen bij, uh, bij wie dat was, maar het uh, <laughs> was, was heel erg leuk. Een kussentje. Ja, kussentje. Ik kom ook nooit meer bij van die kussentjes, ik snap het wel. Filmmaker Dick Maas dan. Die heeft plannen om een documentaire te maken over Vlodder. De filmreeks en serie die hij bedacht heeft. Parels uit de Nederlandse cinematografie. Maas is thuis lekker aan het prutsen met zijn privéarchief. Toen kwam hij allerlei backstage-materiaal tegen. Dit filmpje uit de tijd van Vlodder 3 bijvoorbeeld. Met Koen van Vrijbergen de Koning. De inmiddels overleden acteur die Johnny Vlodder speelde. Volgens mij is het de eerste keer in de geschiedenis van de Nederlandse film... dat er is gefilmd op en naast de start- en landingsbanen van Schiphol. Terwijl de boeens om je oren suizen, nemen we daar het spectaculairste stuk van de heel laag op. Uniek materiaal werd meteen flink opgeklikt. De vlodders zijn nog hartstikke populair. De documentaire zou volgens Dick Maas moeten verschijnen... als er een goede high-definition high Blu-ray-box van de vlodders uitkomt. De misschien wel aller, aller, beroemdste scène uit de Veilandse film mag in ieder geval niet ontbreken. Hoe heet je eigenlijk? Kees, net als mijn broer. Mooie wagen. Dit is een CX25 GTI met injectiemotor. Injectie? Dat is een motor die de benzine onder hoge druk in de cilinders spuit. Wat weet u dat allemaal goed? De buurman, wat doet u nu? Ik wil hier, je wint me zo op. Op het motorkapje. De Flora film staan trouwens in hun geheel op YouTube, voor wie ze nog eens wil zien. En als je geen Nederlands spreekt en je wil een bijstandsuitkering... dan heb je straks een probleem. Tenminste, als je het ook niet wil gaan leren... staatssecretaris Kleinsma draait dan persoonlijk je geldkraan dicht. Haar voorstel wordt morgen besproken in de ministerraad. Ze heeft ook groot gelijk natuurlijk. Zo moeilijk is en taal leren ook niet. Zelf heb ik bijvoorbeeld in drie weken Spaans geleerd... met cursusmateriaal van Tosca Nieterink en Arjan Ederveen. Zijn jullie benieuwd wat er in mijn mandje zit? Ja, José. Laat maar zien wat er allemaal in je mandje zit. Onus spaghetti, papeles papiras. Een pak wc-papier. Ous spaghetti, papoes, papiras. Een pak wc-papier. Ous paketis, papoes, papiras. Een pak wc-papier. Papeles papiras. Wc-papier. Op Twitter Twitter, eten wij echt de Ik zie jullie zo weer. Peter Paul de Vries moet nog net iets harder lachen bij Theo en Thea dan bij geloof ik vlodder. Ones <tomt> spaghetti, papoers, papiras en onderse papas. En hoe is Pipilla's? <laughs> Grazie. Agressie tegen ambulancepersoneel is een groot maatschappelijk probleem. Uit een enquête van de SP deze maand blijkt dat 84% van het onderzochte ambulancepersoneel... te maken heeft met agressie tijdens het werk. Van spulgen en schelden tot doodsbedreigingen en fysiek geweld. En ook minister Opstelten liet begin dit jaar weten bezorgd te zijn. Ja, aan tafel. Geert Jan Lassen, onderzoeksjournalist en documentairemaker. Jij vroeg je af, wie zijn nou die mensen die dat doen, de daders? Um, en jij maakte de documentaire blinde drift daarover, over zo'n dader... Ik kan me voorstellen dat het niet heel makkelijk is om zo iemand te vinden. Uh, nee, dat uh, was zeker niet makkelijk. Ik begon dit uh, verhaal ooit met ja, die primaire vraag die iedereen heeft. Van, ja, wie zijn nou in vredesnaam die figuren die ambulance mensen uh, aanvallen, bedreigen, iets aandoen? Um, en uiteindelijk, na veel omzwervingen, kwam ik gaan eigenlijk weer terug bij die primaire vraag. En ik dacht, van ik wil gewoon zo'n zo zo figuur zien. Ik wil zo'n zo ja. mens zien. En eerst dacht je, ik ga mee uh, op de ambulance, Embedded. Ja, in die anderhalf jaar research... Um, uh, heb ik allerlei scenario's de revue laten passeren. Onder andere meegaan met politie, ambulance. En dat was niet even makkelijk. En dat zette mij ook al een beetje aan het denken, als ik heel eerlijk ben. Want, waarom niet? Nou... Um, uh, op het moment dat je dit. Uh, kijk, wat iedereen uit de media uh, verneemt. zijn die, die primaire vaststellingen van wij zijn bedreigd. wij zijn uh, mm -hmm. uh, uitgescholden. Er is ons iets aangedaan. En dan denk ik van ja. op het moment dat je dan drie lagen verder wilt kijken. dan ga dan ook met de billen bloot. open die deuren en laat een documentaire maken meegaan. Maar, maar dat vonden ze niet zo'n goed idee. Nou, dat, dat, ik heb allerlei uh, instanties benaderd. en iedere keer liep het toch weer spaak. En um, tegelijkertijd deed ik ook best wel research en kwam ik er ook achter... dat het allemaal toch niet zo eendimensionaal is... vergeleken met wat we denken. En hoe heb je dan uiteindelijk Anne gevonden waar het over gaat? Uh, nou, Anne was een van die honderd kaarsen zeg waar, waar, uh, waar dan agressie uh, is gebruikt richting hulpverleners. Mm. En wat ik interessant vond aan de kaas van Anne... Maar dat waar, is... hoe kom je aan hem? Um, nou, de, de stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie, wat het vroeger heette, die heeft, uh, die heeft uh, onafhankelijk onderzoek laten doen, er zijn heel veel casus verzameld, mm -hmm. die heb ik doorgenomen en ik stuitte op het geval van Anne. En ik vond hem in eerste instantie interessant, omdat, ja, wat uit onderzoek blijkt, dat er vaak sprake is van alcohol, drugs, psychiatrisch verleden, strafblad, en anderzijds... Uh, wat ook vaak voorkomt dat het toch nalatig, uh, nalatigheid was bij de hulpdiensten... dat komt allemaal samen in het incident van Anne. Even een fragmentje. Het is vanavond te zien op Nederland 3 om 5 voor half tien. De ambulance mensen voelen zich nogal bedreigd door jullie. Een zuurste fles houden ze vast om zich te verdedigen. Indien nodig. Kom uit die auto, zegt een van jullie. En dan klinken de woorden... Hij dood, dan ook jullie dood. Wij weten jullie te vinden. We leggen een bob onder de auto, dan ga je de lucht wel in. Ja, je stuit op hem. Je dacht, ik moet hem hebben, want hij heeft al die factoren in zich: en drank, en drugs, ja. en agressief. Ja. Anne is een persoon waar je normaal gesproken met een boog omheen loopt. Tenminste als je namens de een beetje een, een gemiddelde mensen. Uh, er komt nog iets bij. Anne heeft ook sympathie voor het derde rijk en verzamelt nazi-attributen. Kortom. Ja. Daar nou ja. ga je niet voor je plezier naar binnen. Noem het maar, maar sympathie. Ik heb hem gisteren ja. gezien. Zelaar staat er vol ja, mee. Ja, en toch trickert mij dat als documentaire maken. Want dan denk ik van ja, dan heeft hij ook, krijgt hij van niemand het voordeel van de twijfel. Mm -hmm. Daarbij komt dat Anne zegt: van ja, ik was wel agressief die avond, maar waar ik voor veroordeeld ben, um, die bewust door, die heb ik niet uitgesproken. Als hij doodgaat, dan uh, gaan ja, de, jullie dood. De, de, de, hij, ja. hij zou hebben gezegd, of de rechter heeft gezegd... van jij hebt gezegd, hij dood, dan ook jullie dood. En ik ja. blaas de hele tent op. Dat is ongeveer wat hij mm. uh, gezegd heeft. En, um, en hij ging ook dood, hè? Een van zijn vrienden. Zijn beste vriend is daar dood gegaan. Ja. Ja. En, um, daar komt wel, en dan, dan wordt het interessant... op het moment dat je je dan echt gaat verdiepen in deze casus. En voor mezelf, in mijn hoofd... Um, heb ik, heb ik die, die, die, het waren vier vrienden, dus ja, je zou zeggen niet, niet echt vier frisse vrienden, maar ik heb ze in mijn hoofd pakken aangedaan. Ik heb gedacht van het zijn zakenmensen die komen terug van een borrel en dat hield mij om veel meer rationeel naar de, naar de zaak te kijken waren Peter Paul de Vriezer? <gacht> Bijvoorbeeld. Ja, hè, dan een dan een dan leuke avond ligt. gehad. En, nou, laten we gewoon doorgaan. dat kan ik wel even op doorgaan. <gacht> u was er samen met drie vrienden. U had een, een gezellige avond gehad. Maar mag uh, u ja, meer zeggen, maar ga rustig ja, verder. Uh, uh, niet even helder meer. En een van uw vrienden die, uh, die, die raakt onwel, gaat in de berm en uh, raakt buiten bewustzijn. Heeft snel hulp nodig. De ambulance die zit op 650 meter van de plek van het incident. En het duurt een kwartier. Wat gaat u dan doen? Dan word ik boos. Nou, dat is gebeurd. Oh. En, maar had je dan niet beter een type zoals Peter Pauw de Vries kunnen nemen in pak? Want dan had ik gedacht, nou, dat dit soort mensen ook zo uit zijn dak kan gaan. Dat zou kunnen. En bij Anne denk je, ja, heb je toch, dat natuurlijk, en denk je, ja, die heeft inderdaad euh, neonazi-sympathie... en die is, die is misschien niet ja. de allerintelligentste jongen op aarde... Maar wat ik, wat ik interessant vind, is om, om samen met de kijker... proberen voorbij vooroordelen te kijken. Om voorbij je primaire beeld te kijken. En, en um, Dat is ook nog een ding, dat, dat zit er ook in. Um, in mijn optiek zijn wij, ik vraag me wel eens af... of wij nog in staat zijn om objectief en zuiver... te registreren en te interpreteren. Wij zijn volgens mij zo geïnfecteerd door Hollywood-invloeden... dat wij um, het misschien wel niet even juist zien... En vooral, en dan komt, dan komt dat er nog bij. Het was protocol bij de ambulancedienst om aangifte te doen. Dus uh, je doet aangifte en je wilt, ja, wilt, wilt zo'n zaak wil je niet verliezen. Kortom, uh, dus je gaat achteraf interpreteren. Ja. En, uh, ja, en dan denk ik ook wel van ja. Um, uh, is er op dat moment, ja, waar zit het hem nu? En hij ontkent dat hij die woorden gezegd heeft, want hij zegt, uh, waarschijnlijk heeft een andere vriend van mij uh, dat geroepen, want die was ook agressief richting een fietsen die toevallig langskwam en die het moest ontgelden omdat die ambulance maar niet kwam. Maar ja, uh, een van de jongens had uh, het ziekenhuis gebeld: van... laat een ambulance komen, maar was niet duidelijk genoeg geweest. Dus uh, die was een beetje dronken aan de telefoon, dat dit en dat gebeurd ja, maar, was. Ja. ja. Um, uh, uh, uh, zeker, die jongens hebben op geen enkele manier het voordeel van de twijfel. Ze, ze verdienen ook absolute berisping, want wat ze deden, dat durft voor geen kant. Maar het gaat er natuurlijk om, hij is veroordeeld voor iets... waar je toch wel serieuze vragen over kunt stellen... of hij daadwerkelijk dat gedaan heeft. Ja, precies. Dus jij zegt, hè, voorbij uh, um, de vooroordelen. Um, het is een protocol om aangifte te doen... en ik zie voor mijn neus zijn of andere agressieve jongen... Uh, met een hakenkruis op zijn arm... En eigenlijk is dan een beetje de boodschap... zo erg was het nou ook weer niet wat hij daar deed. Dat pik ik ja. er een beetje uit. Ja. Oké, okay, doodsbedreiging tussen ja. aanhalingstekens... maar slaan we niet een beetje ja. door. Dit komt in het nieuws ja. als een doodsbedreiging... Ja. maar misschien valt het allemaal wel. Nee, al wat, wat nu wel even duidelijk moet zijn... Het is geen, de documentaire is geen pleidooi voor Anne. En het is ook geen pleidooi uh, dat hij helemaal niks gedaan heeft. Dat het een lievertje is. Hij is in tegendeel een lievertje. En dat zal ook blijken uit deze documentaire. Maar het is wel een poging om, om samen is voorbij die primaire beelden te kijken. Anne die heeft uiteindelijk dus een celstraf ge gekregen, is ervoor veroordeeld en uh, jij krijgt dan de moeder van Anne zover in een documentaire een brief voor te lezen die hij aan haar schreef in de cel. Het is nu dinsdag 8 maart. Zit nu dikke twee maanden. Binnen is het best wel kloten. Echt is wel fucked, maar weet gelukkig dat ik weer vrij kom. Alles hier binnen staat stil. Snap je dat? Hoop dat er gauw een eind aan komt, aan deze ellende. Hou van je. Ik kus keuze Snapt Anne nou, want je speelt het ook na met Playmobil-poppetjes... snapt hij wat er gebeurd is en dat hij fout zit? Um, dat vraag ik me af. Anne zit zo vast in zijn overtuiging dat hij dat niet gedaan heeft. Hij is bijvoorbeeld hij is heel erg open over wat hij, wat hij niet goed doet. Hè? Hij, hij, hij maakt geen enkel geheim van zijn moeilijke persoonlijkheid... maar hij is hier heel erg duidelijk over... Uh, bijna monomaan. En omdat hij zo monomaans vastzit in die overtuiging dat hij het niet gedaan heeft, komt hij niet toe aan, aan een vorm van empathie richting mensen die een enorm trauma hebben opgelopen. Hij gaat ook in hoge beroepen. Hij gaat in hoge beroep. Neem nog een glaasje melk en blijf zitten. De nieuwsbv. Er is een explosie geweest bij het metaalrecyclingsbedrijf... UmiCore in Antwerpen. NOS-correspondent Joris van Poppel. Joris, enig idee hoe groot de schade is... Twee doden, dat is de grootste schade. Wat er precies is gebeurd, dat is nog onduidelijk. Een ontploffing in een silo. Die mensen waren aan het werk in de silo. Het waren twee onderhoudsmedewerkers bezig met onderhoud van die silo. Een woordvoerder uh, zegt, is misschien een chemische reactie geweest? Dat weten we nog niet, maar in ieder geval één uh, grote knal. Uh, voor de verder is het geen brand en geen giftige stoffen vrijgekomen. Maar wel twee doden te betreuren. Dus er bestaat geen gevaar voor omwonenden op dit moment? Nee, de, uh, het bedrijf uh, dat uh, uh, produceert... Uh, Materialen uh, met het materiaal kobalt. Uh, dat is op zich niet geheel ongevaarlijk, uh, maar het bedrijf verzekert uh, zowel de, de medewerkers in de fabriek, de andere medewerkers als uh, mensen die in de omgeving wonen, hebben niks te vrezen. Uh, ja, er is niks vrijgekomen en dit is een echt een heel beperkt uh, incident. En was het een bedrijf dat goed bekend stond in Antwerpen? Uh, het is een vrij uh, groot bedrijf. Het ligt uh, op de Belgische Kempen, een kilometer of 30 buiten, buiten Antwerpen. Uh, ja, het is, het, is een, het is een groot industrieel uh, bedrijf dat vooral uh, in de kobalt en andere metalen zit... Uh, het heeft op zich een hele goede naam in, in België. Een Prima bedrijf waar, waar niet eerder uh, grote, uh, grote problemen zijn geweest met de veiligheid. Joris van Poppel horen meer van je na de hand op deze zender Radio 1. Van een album California 37. Oh, oh, oh, oh, oh. Can't swim so I took a boat, to an island so remote. Only Depp has ever been to it before.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 37, zo heet het inderdaad het album van Train. En daar kwam deze single vandaan. Die is gereleased, uitgebracht dus in maart van vorig jaar. BV Buitenland. We gaan naar Kenia. Want dat land worstelt al jaren met een uh, gebruik... dat zorgt voor veel HIV-besmettingen. Een nieuwe campagne moet dat nu eindelijk stoppen. In Kenia zit Esther Gaarland. Uh, Esther, wat is dat voor gebruik? Ja, seks voor vis heet het gebruik. Seks voor vis. Dat is onderdeel van het economische systeem in vissersgemeenschappen langs het Victoriameer in het westen van het land. En in de lokale taal heet het het Jaboya-systeem. En Jaboya betekent vriendje. Nou, veel vrouwen die moeten rondkomen van de vishandel, die gaan seksuele relaties aan met de vissers. Die hun vangst dagelijks aan land brengen. Zodat ze verzekerd zijn van handelswaar. Nou, het is geen uh, oude traditie. Het is eerder een fenomeen dat de afgelopen decennia pas is ontstaan. En het valt samen met de uh, groeiende schaarste van vis in het Victoria meer. Door overbevissing en door vervuiling is die visvoorraad heel erg geslonken. Ja. Nou, de vraag ernaar is dus eigenlijk alleen maar groter geworden. En daarom is het voor heel veel vrouwen aan de oever dringen geblazen. En dan kan je maar beter een visser hebben uh, van wie je zeker weet uh, dat je de vis kan afnemen. En nu is het ook zo dat uh, uh, ze nog wel voor die vis moeten betalen... nadat ze seks hebben gehad met die visser. En vervolgens moet die vis nog naar de markt worden gebracht uh, met de bus. En dit en lijkt dan me dan... een heel onverdelige regel, dit. Eerlijk gezegd. En je? lijkt me een heel onverdelige ruil. Je, eerst ja, dat seks, is een heel onverdelige ruil. Ja. ja, dat klopt. En, en vervolgens moeten ze vaak ook nog met de buschauffeur uh, seks hebben... om uh, een plekje op de bus te krijgen voor hun vis... Het gevolg van al die wisselende contacten is natuurlijk een enorm hoog percentage aan HIV-besmettingen. Ik krijg wel een beetje korting, neem ik aan, doordat je seks hebt op de vis. Sorry? Nee goed, je kan nog wel de vis wel iets goedkoper krijgen, neem ik aan. Ja, nee, ja. En daardoor veel HIV-besmettingen, want condoomgebruik is niet alomtegenwoordig daar. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor deze vrouw. Je hebt een condoom. Je een condoom. En ik zijn condoom dat Wat vertelt ze hier, Esther? Ja, ze zegt dat ze een dubbele business heeft. Ze vangt vissen en ze vangt mannen. En met veel van die mannen heeft ze seks met condoom, maar ook heel vaak zonder. Ja. En ze weet wel degelijk dat er HIV-besmettingen uh, ja, op de loer ligt. Maar ze gaat er toch mee door omdat ze geen zin heeft om in angst te leven. Nou, het percentage HIV-besmetting is erg hoog in die vissersgemeenschappen. Uh, rond de 40%, soms nog veel meer. En uh, de provincie Nyanza, waar die vissersgemeenschappen in liggen, heeft al een uh, percentage dat drie keer zo hoog ligt. 15% HIV-besmettingen uh, ten opzichte van de rest van het land. Hm. Dus die vrouwen doen het elke dag misschien wel uh, met een andere man? Hoe wordt er in Kenia tegenaan gekeken? Ja, nou in die gemeenschappen zelf worden de vrouwen ook erg gestigmatiseerd. Het fenomeen is niet zozeer typerend voor de rest van het land, echt voor die gemeenschappen is het. Maar in het westen van Kenia bestaat nog steeds wel veel polygamie. Dat is dus eigenlijk mannen die veel vrouwen hebben. En daarnaast is er nog een andere oude traditie die nog veel gepraktiseerd wordt. En dat is de vrouwenovererving. Nou, als, je, uh, als een man overlijdt, dan heeft zijn oom of zijn broer of zijn neef recht op het overnemen van de weduwe. En daar gaan uh, vaak ook uh, uh, seksuele rituelen komen daarbij kijken. Ja. En heel veel van die vrouwen die moeten dan naar bed met een, uh, met een oom of een broer. En daar worden ze vervolgens de vrouw van. En dit gebruik, maar voor veel van die vrouwen is het misbruik, ontvluchten ze en uh, gaan dan vaak op zoek naar een nieuw bestaan... in een nieuwe vissersgemeenschap... en moeten daar een, uh, ja, een leven opbouwen. En dan raken ze weer verstrikt in die seks for fish uh, relaties ja. En dat versnelt de verspreiding van HIV natuurlijk aanzienlijk. En dan heb jij gesproken met een onderzoeker... van het Keniaanse Instituut voor Medisch Onderzoek. One is to engage women in other activities other than fishing. You engage them in handcraft making. The second would be... To enable women to acquire their own fishing boats, where they have control of the fish is Welke oplossingen geeft die man voor dit probleem? Ja, dit was uh, dokter Zachary Quena. En hij noemt twee alternatieven voor die vrouwen eigenlijk. Eén uh, oplossing is ervoor te zorgen dat die vrouwen op een andere manier hun geld verdienen. Dus andere producten gaan uh, verkopen, zoals handwerkproducten en zo. Maar tegelijkertijd zegt hij dat het beter is om met een economische interventie te komen. Want die vis is nou een veelgevraagd product op de markt. Dus dan zijn ze zeker van, uh, van een handel. Hij zegt, zorg er nou voor dat, uh, dat die vrouwen iets in handen krijgen... waardoor ze uh, zelf uh, kunnen gaan vissen. Nou, nu is er een initiatief bij het Victoria Meer... en dat heet de No Sex for Fish-campagne. En zij verstrekken leningen aan vrouwen... waarmee ze zelf boten kunnen gaan kopen. Justine... Obura is van die campagne en jij sprak met haar. They catch their own fish. In fact, they are managers. If you have been given a boat and nets, now the boat is yours. You control it. It is money is yours. Every, yeah, everything is now on you. It is like a job creation too. Ze hebben dus het beste met ze voor, zo te horen. Ja, ja. En um, het interessante is dat vrouwen zelf de baas over hun boot worden en over hun net, waardoor ze niet meer afhankelijk zijn van die vissers. En eigenlijk gaat het nog een stapje verder, omdat ze de vissers nu gaan inhuren om te gaan vissen in hun boten. En zo worden ze dus managers. Ja. En dat is een positieve ontwikkeling ook in een land waar vrouwen ja. eigenlijk altijd nog op de tweede plaats komen. En staan. hoeveel vrouwen zijn er al mee geholpen? Nou, ze hebben nu vier gemeenschappen uh, aangedaan, die campagne. En dat is nog niet zoveel. Ik geloof dat er 15 boten zijn verstrekt. Maar hun streven is om uh, aan alle vissersgemeenschappen rondom dat Victoria meer die leningen te kunnen verstrekken. En moet er niet sowieso een flink containerschip vol met condooms die kant op? Ja, dat, uh, dat zou fantastisch zijn als dat alles oplost. Maar die seks voor vis zorgt voor meer dan alleen maar HIV-besmettingen. Dus ook heel veel gebroken huwelijken. En die los je daar dan weer niet mee op. Maar het kan zeker een, uh, een bijdrage leveren. In Kenia wordt dus hard gewerkt om dat fenomeen seks voor vis terug te dringen. Esther Gaarland, dankjewel. Gert-Jan heeft een documentaire gemaakt... die heet Blindedrift en die gaat over Orne, Anne... en die heeft ambulancemedewerkers bedreigd. Althans, dat is vastgesteld in een rechtszaak. Maar hij zelf zegt, ik heb dat niet gedaan, ik heb niet gezegd... mijn vriend dood, dan jij ook dood, jij van de ambulance. En hij gaat een hoger beroep, geloof je hem? Um, daar ga ik geen, uh, geen, geen uitspraak over doen. Ik vind het wel heel bijzonder dat hij heel open is... over zijn, zijn duistere verleden en zijn duistere praktijkjes... en zijn onfrisse... Uh, ja, uh, ja, wat, wat er allemaal gebeurt daar in huis. En hij is alleen hier heel stellig over. En dat, vind, dat is hij gedurende de hele opnameperiode geweest. Dat vind ik heel bijzonder. Terwijl hij eigenlijk met een hele grote schuld uh, op zijn schouders uh, leeft. Hij heeft op geen enkele manier het voordeel van de twijfel. En dat nee. zal ook gewoon voelbaar zijn gedurende de hele 45 minuten. Alleen over dit punt is hij heel mm. duidelijk dat hij het niet geweest is. Peter Paul de Vries ook nog aan tafel. Heb je hem al uit het boek? Nee, ja, het nog niet. Ik heb maar, maar wel grotendeels gezien. Je was bij, je was bij de aanbevelingen? Ja, daar staat, niet zoveel, nee, daar staat niet zoveel in. Ik weet dat mijn. Uh, uh, mijn uh, opvolger bij de VEB, Jan Slag, Slachter... die wil heel graag een enquête, een onderzoek naar wanbeleid. En, uh, het, wanbeleid bij SNS? Bij, la, wanbeleid bij SNS. Normaal kan je dat vragen als aandeelhouder. Maar in deze, dit geval, als, je, als het genationaliseerd wordt... worden die aandelen afgenomen. Dus kan je niet meer naar de rechten om wanbeleid te vragen. Maar ik denk dat hier uh, meer dan genoeg uh, <coughs> voeding in zit... om uh, echt een goed onderzoek naar wanbeleid te krijgen. Denk je dat Jeroen Dijsselblom prima slaapt vannacht? Uh, ik denk dat, dat hij prima slaapt. Ik moet zeggen, hij heeft meer en terechte kritiek gekregen. En toen heeft hij ook doorgeslapen. Dus dat, dat uh, zal niet zijn. Maar dit, dit rapport gaat niet over Dijsselbloem. Dit gaat meer over de periode daarvoor. Waarin ja. Ja, maar... DNB en Financiën hebben zitten slapen. Maar goed, hij wordt natuurlijk wel genoemd. En hij heeft ook gezegd... Uh... Op zich op de nationalisatie. Uh, de, ik bedoel, over, over het traject. Daar wordt, daar wordt uh, veel over gezegd. Op zich... Dat het is genationaliseerd, is, dat uh, is, ge dat, dat, daar krijgt hij een duim omhoog. Ja. En het traject daarnaartoe is, uh, is minder. Het rapport dat heet, uh, dat is gemaakt door de Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal. En het is vanochtend om 11 uur gepresenteerd. Vandaar jullie komt. Hartelijk dank.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 Het kan met Exact Online. Ondernemen in de cloud. Al vanaf 29 euro per maand. Kijk voor meer informatie op exactonline.nl Hamsteren! Oh nee, nog steeds die kleupende plofkip bij de appie. Ik kan geen plofkip meer zien. Nee! Hm? Kan Albert Heijn nou echt niets beter verzinnen? Nog eventjes en dan zak ik zelf ook door mijn pootjes. Hamsteren! Ja, nu ik het zat.